Michio Koenen met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint op het Museumplein in Amsterdam... een manifestatie tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. De organisatoren willen onder meer dat de nieuwe zedenwet sneller wordt ingevoerd. Daarmee worden alle vormen van onvrijwillige seks strafbaar. Nu moet er voor een veroordeling sprake zijn van dwang, bedreiging of geweld. Directe aanleiding voor de manifestatie zijn de misstanden bij The Voice of Holland. De politie heeft afgelopen nacht bij de Netcarfabriek in Born zeven actievoerders aangehouden. Gisteren klommen enkele tientallen actievoerders in het Sterrenbos in de bomen... om te voorkomen dat het bos wordt gekapt. Niemand mag het bos in of uit. De actievoerders klagen dat ze op die manier geen eten of drinken kunnen krijgen. Het strand in Thailand waarop olie is aangespoeld is uitgeroepen tot rampgebied. Door een breukende pijpleiding van een raffinaderij stroomde dinsdag 160.000 liter olie in zee. Het strand zou op twee plekken zijn vervuild. De raffinaderij en de Thaise marine proberen te voorkomen dat er meer olie aanspoelt. De Australian Open is bij de vrouwen gewonnen door Ashley Barty. De Australische nummer 1 van de wereld versloeg in de finale de Amerikaanse Daniel Collins in twee sets. In de tweede set stond Barty met 5-1 achter, maar uiteindelijk knokte ze zich terug en won de tiebreak en daarmee de titel. En Barty is nu de eerste Australische winnares sinds 1978. Toen won Chris O'Neill het Grand Slam toernooi in Melbourne. En NPO Radio 5 zwaait vanmiddag Tineke de nooi uit. Na ruim 60 jaar op de radio neemt ze officieel afscheid met een uitzending uit Instituut Beeld en Geluid. En Tieneke is nu 80. In de jaren 50 was ze al te horen bij de AVRO. Begin de jaren 60 begon ze bij zeezender Radio Veronica. Later maakten ze tal van programma's voor televisie. Het weer nog bewolkt en wat regen. Langs de kust ook wat zon. Er staat veel wind, vooral in het noorden. En het wordt 10 of 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Maar mama zegt dat er man en oude zij, ze slimmer is. En dan roept zij uit, de zee is hier zo fris. Ze plaatst de tilt, her vrede is weer haar vader opgewond. Oh, maar plotseling roept ze gilt, de zee ze ziet niet meer op. Daarnaast zand. Het was weer Tanteleen met de herkenningsmelodie van het programma ZFM. Oud-Zandvoort. Welkom luisteraars deze middag. Het is weer zonnig. Het is weer prachtig weer. Het lijkt alsof het elke zaterdag mooi weer is. En u hoeft niet naar het buitenland toe. Want in Zandvoort is het ook prachtig. We praten weer over Oud-Zandvoort. ZFM Oud-Zandvoort. En achter de knoppen zie je Cor Draaien zitten. Hij is ook verantwoordelijk voor de muziekkeuze. En Cor, je hebt weer hele mooie plaatjes samengesteld. Ik ben benieuwd wat we straks gaan horen. Maar onze belangrijke gast vandaag... Lieve mensen, is Jan Visser. En nu zullen die oude Zandvoorten zeggen: welke visser? Want er zijn een heleboel vissers in Zandvoort. Luisteraars, als ik nu zeg dat dit Jan van Jan Jankie is. Dan moeten die oude Zandvoerders dat wel weten. Jan van Jan Jankie. Jan Visser, derde geslacht Zandvoerders, zijn vader, zijn opa. En wie kent Jan Visser niet? Welkom Jan Visser. Graag aanwezig. We gaan vandaag praten over het oude postkantoor. Het postkantoor Zandvoerders, dat u wel weet. dat op de hoek stond van de Tremstraat en Tremplein. En nu zeggen die Zandvoerders de jongeren. Waar heb je het over, Tremstraat en Tremplein? Het Raadhuisplein. ...was vroeger dus het tramplein. En de tramstraat is nu de Louis-Davidstraat. Nou, dan weet je op dat hoekje waar de visstal nu staat, de viskraam... ...en uh, natuurlijk ook de winkelpanden van Blokker... ...dat was vroeger het postkantoor. En dan gaan we heel lang terug. Jan, want wanneer is dat postkantoor gestart? Wanneer is dat gebouwd? Nou, het, het eerste postkantoor dat, uh, dat stond in de Kerkstraat. Dan gaan we al heel ver terug. In 1898? Ja. En uh, ja, dat is uh, in 1898, maar in 1881 startte de Rijkspostbaarbank. Dat is natuurlijk een beetje wat, wat anders. Maar, uh, en op uh, 1884, op 15 mei, besluit de minister van een nieuw postkantoor moet komen in Zandvoort. Eindelijk? Eindelijk, ja. Het terrein werd aangekocht in 1897 en een jaar later werd met de bouw gestart. Ja. Het duurde tot september, om precies te zijn 16 september, voordat het postkantoor in gebruik werd genomen. Ik, ik, ik kijk even mee 1899, dus... Uh, mijn god, dat is een tijd geleden. Ja, dat is 35 jaar voor mijn geboortejaar. Kijk, kijk, kijk, je hebt je werk gedaan. Ja, nou ja, met nou, je hulp. Nou, <laughs> nou, staat er een groot postkantoor. Maar ik heb in de oude stukken ook gelezen dat er een dienstwoning was. Maar ja. ik, ik, weet, ik weet niet waar die dienstwoning was. Was ja. die nou in het kantoor, bovenop het kantoor, nee. naast het kantoor? Het was naast het postkantoor. Maar eerlijk gezegd weet ik niet meer of hij nou in de Haltestraat was of in de Tremstraat. Maar volgens mij was hij in de Haltestraat. Oké. Okay. En... Eventjes Jan, als je even denkbeeldig voor dat gebouw staat. Met je rug naar het gemeentehuis, wat er toen nog helemaal niet was. Nee. Dan zie je op de, de gevel staan um, post en telegraaf. Posterijen en telegraaf of zoiets. Dus dat staat er op de gevel. Helemaal geen telefoon, post en telegraaf. Nee. De... Wat is telegraaf? Wat is dat, Jan? Ja, telegraaf, dat is dus. Uh, ja, wat wij dus uh, nu telegrambestand gaan noemen. Maar uh, telefoon is er pas veel later bij gekomen. Dat, uh... Maar even die telegraaf, wat, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, een telegraaf, uh, dat is in de begintijd geweest dat uh, de mensen met het sleuteltje aan de hand. Uh, aan het zijne waren. En dan uh, kwamen de telegrammen binnen. tekens of zo. Mors met, via Morse ging dat inderdaad. Maar ook dat is eigenlijk voor mijn tijd hoor. Dus uh, dat heb ik zelf niet zo meegemaakt daar zo. Maar, uh, maar... Jan, in jouw tijd kwamen wel mensen met een telegram naar je toe. Of met een tekst. Maar dat was met een tekst. Maar daar kwamen ze ook inderdaad aan het, aan het loket bij ons. Ja. Maar in die begintijd, toen zat het... Uh, het, in een hulppostkantoor in het Groot Badhuis. Ja. Dat is van 1920 tot 1928 geweest. Ja. En het hulppostkantoor is uh, in de passages daarna gesloten. Ja, ja, ja. Maar de, de post en de telegraaf die zijn later in het Groot Badhuis uh, ruimte gaan huren. Ja. En dat is geweest voor, schrik niet, 1150 gulden. Nee, nee, niet per maand, maar per jaar. Nou, dat is toch een hoop geld in ja, die tijd. Ja, in die tijd is het natuurlijk toch wel. En het kantoor was ook alleen maar open in de zomer. Hè, van juni tot en met september. Ja, ja. En, en hadden ze nog klanten in die tijd? Nou, ik zal u vertellen. De eerste maand eh, juni 1920 eh, liep het eigenlijk wel storm op dat hulpen postkantoor. Hoezo? De cijfers voor u, gestorte postwissels. Wie kent dat nog? 16. Nee, Wat is dat? Wat is dat? Nou, daar werd dus uh, geld gestort via een postwissel. En die ging dan naar een ander persoon ergens in de landen. Ja. En die kon daar dan weer zijn geld ophalen. Oké. Okay. Ja, dat was, uh, tegenwoordig is het allemaal. Uh, Via de banken. Ja. Er werden 2400 pakketjes verzonden. Zo. Nou, in één maand. En dat 30, was dat hulpkantoor. 30 dagen, dus zeg maar 80 per dag. Ja. Dan had je toch mensen aan het loket nodig, natuurlijk. Want ja. de pakketjes moesten gewogen worden. Ze mochten niet te groot zijn, want er waren allerlei afmetingen waren eraan verbonden. Maar die postzegels waren toen wel wat goedkoper. Ja, dat was een centenkwestie kwestie, inderdaad. Ja. Dat was een centenkwestie. En bovendien. Dat schrik niet. Ontvangen pakketjes waren daar zelfs een meervoud van. 8100. Alleen in één maand? In één maand. De eerste maand juni. Maar die moest ook bezorgd worden. Eh, die moesten ook bezorgd worden. En daar hadden ze dus de, de bosbestellers voor. Hè? De... En, en, en ik heb wel eens gelezen dat er in die periode... Dan nou praten we dus over eh, 1920, ja. zeg maar. Dat ze vijf keer per dag liepen. Dat heb ik ook gehoord. Uiteraard eh, ben ik daar zelf nooit bij geweest. Maar eh, ja vergeleken met nu, als ze één keer per dag komen... Als je, eh, ja. Dan... Eh, ja, en, en, en weet je wat het is, weet je wat het is? Ik, ik krijg eh, vijf bestellingen per dag van allemaal verschillende mensen, maar niet van, van de PTT, ja die komt één keer per dag, maar de bussen die ik hier in het dorp zie, die rode bussen, die zijn gewoon van de PTT. Ja. Hoe krijg ik dan die andere post binnen die opeens in mijn bus valt? Dat is niet van de PTT. Nee, maar je hebt natuurlijk veel meerdere postbezorginstallaties, zou wou ik zeggen. Ja. Ja. Firma's die dat verzorgen. Dat, ja, ja. Dus uh, ja, het, uh, het is allemaal heel veel veranderd in ieder geval. We gaan even naar de muziek luisteren. Pampanola, that means everybody dance. Pick up your heels, how good it feels. Pampanola, Pampanola, you can learn it at a glance. Let's go. Kicking high, dipping low, I can carry low. At dance. Come, everybody strike up a band. Teach every man Pampanola, Pampanola. That means that means everybody dance. Thank <small noise> naar het nummer van de Broadway Nightlights met het nummer Pompanola. En voor de kenners onder ons, het was 1928 en opgenomen van een oude wasrolpieter. Nou, dat uh, die ken je niet meer, hè. Maar uit die tijd waar jullie het over hebben had je die nog. Cor, Cor, Cor. Heb je zoveel tijd om dit allemaal op te poetsen en schoon te maken? Complimenten voor... Ja, nou er zijn tegenwoordig cd's waar het op staat. Okay. Ik vind het geweldig. Lieve luisteraars, uh, we zijn uh, dit is programma CFM uh, Oud-Zandvoort. En we zijn uh, in gesprek met uh, Jan Visser. En voor degenen die later hebben ingeschakeld... als ik zeg Jan van Jan Jankie... dan weet u wie dat is. Dat is de bijnaam van Jan Visser. Jan Visser die heeft veel interesse... en kennis van het oude postkantoor En dat is het onderwerp waar we deze middag over praten. In het eerste blok hebben we het gehad over de start. Wanneer dat postkantoor is gebouwd... en wat er toen allemaal gebeurde. En ook in het hulp in de passage... wat er allemaal verzonden werd. Maar ja, op een gegeven moment... ...komt na post en telegraaf komt ook de telefoon. Uh, Jan, wanneer was de eerste telefoon in Zandvoort? Ja, dat, uh, in 1928 uh, werd de naam uh, staatsbedrijf van de posterijen... ...de telegraaf en telefonie. En krijgt het postkantoor in Zandvoort een eigen grote telefooncentrale. Zo. Hierdoor kon men ook een nationaal bellen. Internationaal moest nog altijd via radio scheveningen en ruim van tevoren een gesprek aangevraagd worden. Op de afdeling werkten acht personen. S avonds en in het weekend werkten er twee. De telefooncentrale hier in het postkantoor. Ja. ja, Maar eh, nou eventjes, ik heb begrepen dat er ook een zonfords telefoonnetwerk en veel ouder was. Ja. Kon ja, dat was een, een lokaal telefoonnet. Ja. Dat is uh, ingesteld in 1908. Ja. En uh, in 1915 was er zelfs een telefoonboek uh, samengesteld. Dus dat, uh, dat was een heel apart geval inderdaad. Want ik uh, kan me herinneren dat uh, bijvoorbeeld de firma Brokmeijer... die had telefoonnummer 2. En de firma Bankels had een telefoonnummer 11. ja. De, de, de, de, de, de ene, zoals ze dat netjes opgeschreven opge, hebben één openbare spreekcel is gevestigd in het post- en tele, telegraafkantoor maar de publieke telefoonstations, er waren er wat meer van er waren uh, inderdaad bij nummer 1 Antonie Bakels 2 uh, bij de heer Michels in de passage en uh, gedurende de, de, de sluitingsuren van deze post- en telegraafkantoor is er ook geen gelegenheid tot het voeren van gesprekken vanuit de openbare rijkspreekcel. Geweldig. Dus, ja, als je daarbuiten was, dan uh, ja, het was niet anders. Dan was je niet bereikbaar. Nou, nou heb jij ook achter een telefooncentrale gezeten in jouw werkzame leven? Hoe ging dat? Nou, de eerste kennismaking voor mij was een drama. Waarom? Want ik uh, ik was helemaal geen telefoon gewend. Ik was uh, in 51 ging ik van de vierjarige jarige hier, de Wim-Gerterbach-school, die ze zo netjes afgebroken hebben in de afgelopen dagen. En uh, ik heb me toen aangemeld bij de posterijen. En daar kreeg ik een, een stoomcursus bij de Leidse Gracht in een van die herenhuizen. En daar werd je dan klaargestoomd voor een loketfunctie. Maar telefoon heb ik daar ook nooit mee gekregen. En toen kwam ik hier op standvoer op de telefoonkantoor te zitten, op de postkantoor te zitten. En daar hadden ze een hokje waarin de telefoons werden ontvangen en doorgegeven. En op een gegeven moment zei ze: dus, Jan, jij hebt vandaag dienst, telefoondienst. Nou, voor een jongen die nog nooit telefoon is dan gaat dat. Heeft dat wat twee druppeltjes bij me, kan ik u wel vertellen. Na een paar dagen ben je daar dan wel... Je op hebt geen medelijker woorden gezegd. Nou, dat is weer een ander verhaal. Want eh, ik zat eh, pas op het uh, postkantoor uh, nee, in, uh, in Zandvoort. En toen uh, zaten daar onder andere uh, meneer Van Zijl, wat in mijn ge, uh, ogen al een oudere man was, en mevrouw Hollenberg. En die waren kennelijk nogal wat uh, christelijk opgevoed. Dus in mijn onschuld uh, werd, uh, gebeurde er iets. Ik weet niet eens meer wat. Maar toen liet ik een uh, grote GVD hardop door de postkantoor rollen. En ik werd onmiddellijk werd ik op mijn vingers geticht door meneer Van Zeil. Dat uh, zulke taal. Dat werd op het postkantoor niet gebruikt. En of ik daar maar in de toekomst van verschoond wilde blijven. En dat heb je ook gedaan? En dat heb ik uiteraard voor zover ik me dat kan herinneren heb ik dat ook gedaan, ja. Maar ja, dat, uh, dat zijn van die dingen die er zullen dan nog eens bij komen natuurlijk. Mooie periode. Hè? Ja, ik heb, uh, ik heb uh, uh, tamelijk kort heb ik daar gewerkt. Want ik, ik zeg het, ik heb uh, op 51... Uh, heb ik mijn examen gedaan. Toen heb ik die cursus gevolgd in Haarlem. En daar heb ik in het postkantoor op Zandvoorts gezeten. tussen nog even in Bloemendaal en op het hoofdpostkantoor in Haarlem. En 1 april 1954 werd ik opgeroepen voor de militaire dienst. Dus... We gaan nog eventjes terug naar die periode dat jij dat postkantoor in Zandvoort binnenkomt. Even voor de luisteraars. Eh, beschrijf eens hoe je daar binnenkomt, waar was de ingang en wat zie je dan als je binnenkomt? Nou, de, de, wat zag je? de ingang was helemaal op de hoek, tussen de tramstraat en de Haltestraat. En dan kwam je eerst in een klein portaal. Ja, misschien was het wel groot ook, ik weet het niet meer, maar in mijn gedachte was het klein. En dan moest je linksaf deuren door en dan kwam je in de, in de hal voor de klanten. En daar, wat zag je in die, hal, in die hal voor de klanten? Want daar, het was koud. Dat, dat zag je helemaal niks. Alleen als je recht voor je uitkeek, zag je een ijzerhek met wat uh, loketten... waar de, ja, de, de hulp uh, van het postkantoor zaten om de mensen te helpen. Aan de zijkant was een smal deurtje, daar moest je doorheen. En dan, uh, ja, dan had je daarachter had je de grote ruimte met de tafels. En, uh, daar werd dan, uh... In die hal kan ik me herinneren dat er een grote potkogel stond. Nee, een enorme kachel, want ja, hoe die gestoken werd, weet ik ook niet, nee. want het was koud af en toe. Het, uh, ja, ik moet u eerlijk zeggen, het, uh... nee, die, die weet ik niet eens meer. Zo, we gaan weer, uh, we gaan weer even naar de muziek luisteren. MUZIEK His hat on and he's coming out today. Now we'll all be happy. Hip, hip, hip, hooray. The sun has got his hat on and he's coming out today. He's been tanning niggas out in Timbuktu. Now he's coming back to do the same to you. So jump into your sun bath. Hip, hip, hip, hooray. The sun has got his hat on and he's coming out today. All the little birds are singing. All the little bats are stinging All the little bees in twos and threes Buzzing in the sun all day excited all the little girls delighted what a lot of fun for everyone sitting in the sun all day Luisteren naar Ambrose en zijn orchestra met The Sun Has got His hat On. Een hele toepasselijke, maar vreemde uh, woordspeling. Want ja, een zon met een hoed op, dat is een beetje lastig. Uh, we gaan We verder met uh, Pieter. Je hebt weer je best gedaan, Koor. Ja, ik, uh, ik vind het altijd leuk om dit soort muziek weer eens te draaien op de radio. Want ja, ja je hoort het nooit meer. Nee, precies. Uh, zeker voor onze oudere Zandvoort is dit al erg leuk om te horen. Uh, we zijn aan het praten met Jan Visser. Jan van Jan Jankie. Over het oude postkantoor in Zandvoort. Uh, welkom, uh, luisteraars. Met het programma CFM Oud Zandvoort. Uh, ik was net uh, denkbeeldig met Jan Visser aan het lopen. Door het oude postkantoor. We hadden de hal gehad. Met potkarrel of niet. En vervolgens een, een lekker klein deurtje door. En dan komen we achter de tralies. Want daar gebeurde het. Jij zat ook ook achter een loket. Ja. dat uh, wat moest je verkopen? Ja, wat moest je verkopen? Alles wat op een op postkantoor in die tijd uh, beschikbaar was, dat waren dus uiteraard postzegels van 1 en 2 cent, kom daarna maar eens op. Uh, daar werden de pakketjes ingenomen en uh, gewogen en uh, Gemeten, want we hadden speciale meetlatten dat het vooral niet een te groot pakket mocht zijn. Want dan, wat, wat postbestellen, dan de, nou werd hij teruggestuurd. Werd niet geaccepteerd. Want ja. Dan kon hij niet in de, in de tassen van de postbestellers. En, uh, dus dat gebeurde ook nog wel eens een enkele keer. Dat ze gewoon met een te groot pakket aankwamen. Ja, dan, uh, nog... Heb je gekke dingen meegemaakt achter het loket? Nou... Uh, lastige mensen, kwaaien mensen, verdrietige mensen. <laughs> nee, nee, niet echt. ik, uh, ik. Uh, ik, ik... Ik kan niet een, een specifiek geval noemen waarvan Ik hoorde wel eens over eh, ergernis bij mensen bij lange wachtrijden dat ze lang moesten wachten. Ja, maar dat hebben. Jullie ik toch... waren niet zo snel. Ik, ja, maar aan de andere kant, eh, echt, echt veel animo van de klanten was er nou ook niet altijd. Dus eh, vaak zaten we. Eh, toch wel een kwartier of een half uur... gewoon achter mijn loket. Zonder dat ik klanten had. En dus dat uh, kwaad ma maken... dat ze te, te laat geholpen werden... dat uh, is heel sporadisch geweest. Wat sporadisch. waren de werktijden, Jon? Werktijden. Ja, dan nou moet ik echt... Uh, een beetje met... Uh, hoe laat, hoe laat s morgens stond je? Kijk, in? normaal, normaal uh, ging het kantoor open om 9 uur en dan moesten wij om half negen aanwezig zijn. Want uh, die kreeg je kast natuurlijk. Dus die moest je installeren. En uh, één keer in de week werd er een wisseldienst ingediend. Dan moest je om 5 uur s morgens aanwezig zijn. Dat is goed. Want dan werden de, de postpakketjes van Halen binnengebracht. En de aangetekende stukken. En uh, de aangetekende stukken moesten door de loketambtenaar. met de hand op lijsten worden ingevuld. En uh, met kopietjes daarvan. Want de postbesteller kreeg dan zo'n lijst mee. En die moest dan de ontvanger laten tekenen. En als hij terugkwam, laten controleren dat er inderdaad getekend was. En dat uh, kan ik me nog wel goed herinneren, ja. Maar, uh, en toen was de laatste werkdag? in principe uh, van 9 tot. Zes, denk ik. En geen pauze? Ja, dan moet ik weer even nadenken. Wat stom is dat van mezelf, zeg. <laughs> uh, ja, ik, ik zal ongetwijfeld een, een, een eetpauze gehad hebben of zo. Maar ik kan, me, ik kan me toch niet herinneren dat we op een vaste tijden een, een lunchpauze hadden. Nee, want die klanten die staan nee. voor de deur en die willen pos hebben Ja, het, het, het, het, het, uh, ik denk inderdaad dat het ging op de manier van nou nou is het even stil. Jan, ga even een sneetje brood eten. Dat, uh, met hoeveel mensen zaten jullie achter die balie? Als het uh, echt druk was, zaten we met z'n drieën erachter. Maar in, in principe eigenlijk altijd met z'n tweeën. Er waren altijd twee loketten open. En uh, ja, mevrouw Holleberg, die kan ik me nog goed herinneren daar. Leen, uh, Leen van de Werf. Die later uh, nog hoofd... Uh, het postkantoor van Bloemendaal geworden is. En me daar ook nog een tijdje naartoe gehaald heeft. Dat kan ik me ook nog herinneren. Alleen heb ik jaren mee gevoetbald. Dus had ik een goede band mee. En uh, ja, en dan daarachter. Daar zat dan de, de, de baas in een afgesloten ruimte. De, het hoofd van het postkantoor. En was toch wel min of meer een heilige man voor ons. was niet, niet zomaar benaderbaar. Dan moest je... Waarom? Ja, ik weet het niet. Dat was in die tijd niet zo. Als je, Met de pet in je, je hand. Je, je zou niet zomaar het kantoor gaan binnenlopen. Je moest echt... Uh, Eerst een schriftelijk verzoek. Nou, zo erg was het nou ook weer niet. Maar het, het, eigenlijk kwam het daar wel op neer. Het, je, je moest echt van tevoren... Als je wat had, moest je dat van tevoren kenbaar maken. Kregen u allemaal een fiets? Nee, wij hebben, ik heb nooit een fiets gehad. Alleen de postbestellers die... Oh. Nee. Ja, want het is natuurlijk een beetje verschil de postbestellers en de mensen die op de post... Ja, dat, hier, dat, is, dat is inderdaad, dat was ook een heel andere opleiding. Dat, uh, dat, uh, ja, nee, ja de, de, al dat papierwerk en al dat, uh, aan dat loket, daar moest je toch wel het nodige administratieve werk. Uh, Klopt in de kas altijd, Jon? Nou, eerlijk gezegd niet. <laughs> Ik heb het meegemaakt... Dat is misschien op zich wel een leuk verhaal. Ik heb het meegemaakt dat ik 100 gulden overhield. Zo. Nou is 100 gulden in die tijd is natuurlijk enorm veel. En ja, ik heb dat toen toch gemeld aan, aan de baas van het postkantoor. En die zegt, nou we leggen het vast. En uh, als er uh, binnen zoveel tijd, een jaar of weet ik het, weet, dan niemand komt, dan, uh, dan is het geld voor jou. En ik ging dus de militaire dienst in. En toen werd alles nog eens een keer aangekomen. En toen kreeg ik inderdaad mijn 100 euro, mijn 100 schulden. Dus dat was een enorme meevaller voor mij. Ja, dat is eigenlijk. Ik kijk nog steeds enthousiast. Ja, dat is eigenlijk ondenkbaar voor mij. Dat je. Ja, ik, ik, ik, ik vond het niet terecht dat ik het kreeg. Want ik vond dat het niet van mij was. Maar ja. Het de, is toch meegenomen. De wetten van de postkantoor, ja, toch maar lekker meegenomen, ja. Leuk, je hebt er gebak voor gekocht, voor het hele personeel. Nou, ik God niet weten. Volgens ja. mij heb ik het aan mijn vrouw gegeven. Oh. <laughs> dan gaan we even naar de muziek luisteren.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 Ik krijg straks iets. weer visite van een hele troep muschieten. Zeven jongens, lieve moeder. Zij finaal vergiftigd door die zekte Je kan niemand hier vertrouwen. Zijn het rode, zijn het blauwe. En de Fransen staan te bleren. Want die ziel is aan voor het Duitse militairen. Ik leer kruipen door de modder, schieten met een losse flodder. En nog meer, dat volgens de majoor ons straks de pas komt op het kantoor. Elke avond gaan we gokken met de knokken. Dit hart stikken, in dit tekens, en ik slaap met een pistool onder de dekens. Daarom ouders, lieve Idee, zit nu één week in la Cortine, maar ik kan je en nu al schrijven, zou hier best mijn hele leven willen blijven. Het was uit 1964, Rijk de met een brief uit La Cortine. in het kader van de briefbezorging in Zandvoort. Ja, En ja, ja, we zitten hier gezamenlijk mee te zingen. want het is zo'n bekend lied voor ons. en uh, toepasselijk, lieve luisteraars. omdat het uh, te maken heeft natuurlijk met het postkantoor. het oude postkantoor op de hoek van de Tramstraat. en uh, de Haltestraat, Tremplein zeg maar nu het Raadhuisplein Haltenstraat en Louis-Davidstraat. Daar stond het oude postkantoor. En daar praten we over met een uh, belangrijke man Jan Visser. Jan van Jan Janki. Nog maar even voor de oud-Zandvoerders die daar gericht heeft. Uh, Jan, uh, ik, ik heb uh, hier een stukje gevonden over die dienstwoning ik vond het toch wel grappig om dat even voor te lezen. In 1935 is er een brief gestuurd naar de Rijksgebouwdienst... want dat was de, degene die alles moest doen... in de kantoren van de staatsbedrijf de Post, Post en Telegraaf. En dat briefje dat luidt als volgt... aan de directeur-generaal der PTT te Schravenhagen. via de heer inspecteur der PTT te Harlem en aan Rijksgebouwdienst te Ravenhagen. Onderwerp in zaken de toestand der woning, behorende bij de PTT, al hier wordt het volgende te uw kennis gebracht. Dit gaat over de dienstwoning. Hoewel in het algemeen moet worden gezegd dat na het verven van zolderingen, muren enzovoort de woning er keurig uitziet, valt de toestand van de trap en gang des te meer op, aangezien deze niet in het toegestaande verfwerk waren begrepen en thans een zeer haveloze aanblik vertonen. Ik mogen uw wel edele gestrengen beleed verzoeken machtiging te willen verlenen deze alsnog in behoorlijke toestand te laten brengen. Verder is de woning geheel verstoken van aanleg van bad en vaste wastafels. En aangezien ik in bezit ben van een badinstallatie, verzoek u mede, uw welwillende medewerking om in de badinstallatie en één vaste wastafel aangebracht te kunnen worden. Met een districtswerktuigbouwkundige te Haarlem bespraken deze aangelegenheden. En deze was dan vol overtuigd van het billijke van mijn verlangen. Als ik dit zo lees, Jan, dan moet het eh, toch moeilijk geweest zijn om het gebouw steeds bij te werken. Was het haveloos? Nee, het was beslist niet haveloos. Tenminste, die indruk heb ik nooit gehad. Laat ik dat voorop De vloeren, de wanden, het zag er netjes uit. Uh, ja, het zag er netjes uit, maar. Wel allemaal donkers. Ja, dat is heel mooi. Het, uh, het, het was niet zo dat je een bank binnenkwam met een mooie lichte hal, en uh, bloemen en planten en weet ik het allemaal. De lichten moesten aan om het werk te kunnen zien. Inderdaad, ja. Zo was het wel, ja. ja. kon je ook naar buiten kijken? Uh, aan de Haltestraat waren ramen. Dus je kon zien wanneer er weer een trouwerij was? Dat, uh, daar hebben we ook mee nog naar gekeken. Ja, uh, snoepjes rapen. Nou, snoepjes rapen moest je naar buiten. Hè? Ja, Dat mocht niet. Nee, nee, nee, stel je voor, zeg nee, dat was niet toegestaan. Ik kan me van mijn huwelijk herinneren dat mijn broer die had een, een goede sterke armen. en wij hadden wijnballen waar we hem strooiden. En mijn broer zei: geef er eens een paar. en die gooiden ze door de ramen heen bij jullie. Nou, ja, die waren dan van ons? Ja. <laughs> ja. Dat, uh, dat, dat is één uh, keer gebeurd. Nou, we weten nu meteen wie het gedaan heeft. Mijn broer was dat. <lacht> <lacht> wat, voor, wat, voor, wat voor collega's had je daar omheen? Ja, collega's. Ik, uh, ik had dus ik eerder genoemde mevrouw Hollenberg. Die zat ook aan het loket. Die heeft er heel lang gezeten. Hè? Die heeft er heel lang gezeten, ja. Die, uh, die zat er al jaren toen ik kwam. En toen ik wegging, En zat ze er nog steeds. En datzelfde geldt voor de heer Van Zeil. Ja. En uh, Lee van der Werf, daar heb ik ook mee gewerkt daar op het postkantoor aan de loket. En die is dus later uh, hoofdpostkantoor van uh, Bloemendaal geworden. Ja, en voor de rest moet ik u eerlijk zeggen, ik, eh, Zo 1, 2, 3 komen er geen namen uh, van loketmensen uh, bij me op. Zijn postbezorgers? Postbezorgers wel. Dat uh, Henk Bos, een hele bekende figuur in Zandvoort. Die ook uh, bij uh, optredens van uh, op hoofd van zegen in Oude Monopol een, uh, een zangduo vormde. En, uh, en daardoor ook heel bekend was in Zandvoort. Piet Paap, Piet Haantje misschien voor de beste... <klaar> Beter bekend bij de mensen. Lussen bijnaam Haantje. Piet Haantje, ja. Het ja, zijn allemaal mensen die inmiddels helaas overleden zijn. Henk, eh, Jan Bakker, eh, ook een bekende. En, uh, ja, en, eh, ik heb er maar een goed jaar gezeten hier op Zandvoort. Dus uh, Ik moet u eerlijk zeggen... Ik heb het ook niet nagekeken... <tie> Hoe kijk je nou terug op deze periode bij het post? Nou, op zich heb ik een fijne tijd gehad. Maar niet fijn genoeg om na mijn diensttijd weer terug te gaan. Want ik kreeg uh, keurig een brief mee dat toen ik uh, verplicht werd opgeroepen voor militaire dienst. Dat ik... Uh, dat ik... Eén moment. We gaan gewoon verder. Uh... Dat ik... Uh, en, uh, en een snoepje tegen de na mijn diensttijd dus weer terug, terug kon naar, uh, naar het postkantoor. En dat is uh, niet gebeurd. Dus wat precies de beweegreden geweest is van mij, weet ik niet. Misschien was het toch niet mijn, uh, mijn pakken aan het postkantoor. Maar... maar het gebouw, ja, dat is niet uh, zo lang gebleven. Dat is gesloopt. Dat is in 1978 ja, het, We gaan Er gaat wel een stuk herinnering laten weg. Als ik uh, de tijd terug, in de tijd terug ga dat ik daar werkte... en ik kijk hoe het centrum er toen uitzag van Zandvoort... en uh, nou nu door al die zandvlaktes heen loop uh, om me heen te kijken... En dan... Uh, nou ja, tranen wegpinken is een groot woord. Maar ik vind niet dat dat nou allemaal uh, erg te goede veranderd is. Dat, uh... Want wat had je in die tijd aan de overkant? De Twentse Bank? Je had, uh, ja, je had, je had uiteraard uh, de, de tramholte uh, met, met de schapenhokken. En uh, ja, badhuis. Uh, ook daar ben ik als jongen regelmatig uh, naar Bertje ben ik toegegaan. Want we hadden thuis nog geen douche. Zo werkte dat in die tijd. En Bertje dus was? Bertje Papertje was badmeester. Ja, okay. en, uh... en dan kreeg je een. Uh, moest je een muntje kopen? Ja, dan... dan moest je een muntje. En dan werd precies op tijd. En werd genoteerd hoe laat je erin ging. En. Uh, nou, als het te lang duurde. dan werd er op de deur geklopt. En dan. Uh, dan, was, uh, ja, dan was het weer gebeurd. Maar een mooi centrum was het, Zandvoort. Ja, dat, uh, ik, ik vertel, ik, uh, het, in mijn herinnering is het, was het een geweldig centrum. Ja. Vooral uh, daar bij de, de, zeg maar de tramhalte. Die, die, uh, Zo'n zo, zo, zo, zo, halve muur er nog, uh, met, met plantenbakken. Je hebt nog meegemaakt dat natuurlijk groepen mensen in die schapenhokken stonden te wachten op de tram. Dubbele rijen, ja, een dubbele rijen tot zelfs in de tramstaat. Dat was uh, heel pittig soms. Dan gaan we gaan weer even naar de muziek. Il pleut dans ma chambre. J'écoute la pluie. La pluie de septembre qui tombe dans mon lit. Le jardin frissonne. Les fleurs ont pleuré pour l'avenue de l'automne et pour la fin de l'été. Mais la pluie fredonne sur un rythme joyeux. tap. Voilà ce qu'on entend la nuit, c'est la chanson, la pluie. Demain le jour fleurira sur vos lèvres Mon amour et la pluie qui calme notre fièvre Sera loin, très loin, dans la mer Voguant sous le ciel clair Demain les bois auront fait leurs toilettes Et les toits peints de frais auront tonnerre de fête Les oiseaux contents de ce point, Ne se plaindront point Il bleut dans ma chambre Il bleut dans mon cœur Douce pluie de septembre chantonnaire Coeur, dans toute la campagne pousse de beaux champignons Et dans la montagne le vent joue du violon Tous les chats de gouttière chantent dans ton rond. et da, dip top, dip et tip top Et tip et tip tip top et tap. Voilà ce qu'on entend la nuit C'est la chanson de la pluie Il pleut dans ma chambre, il pleut dans mon cœur. Douce pluie de septembre, chantenaire, moqueur. Dans toute la campagne, pousse de beaux champignons. Et dans la montagne, le vent, le vent joue du viol. Nu luisteren we naar een nummer uit 1938 van Charles Tratt met het nummer Il pleut dans ma chambre. Ik weet niet wat dat betekent, Peter. Het regent in mijn kamer. Ja, het ja. regent in mijn kamer, ja. Tranen, tranen ja. van verdriet. Cor, dat weet Jong. Jan Visser, die weet alles. Nou, alles is overdreven. Nou, veel maar... wel. Ja. Dat, we hopen. Luisteraars, dit is het programma ZFM Oud-Zandvoort. En we praten met Jan Visser over het uh, oude postkantoor. De omgeving, wie er werkte, hoe het er van binnen uitzag. En vooral voor de oudere Zandvoorters, die weten dat nog donders goed. Uh, het postkantoor is in 1978 gesloopt. en We kijken toch met ledenogen af en toe even terug naar dat Raadhuisplein en zijn omgeving. Wat was het toen leuk, wat was het mooi... Maar ja, de herinnering is altijd mooi natuurlijk. Maar als je nu de zonvlakte ziet en je ziet school B weg, en je moet je me afvragen wat er terugkomt, eh, het wordt een beetje hoog, het wordt een beetje breed. En dat nostalgische dat is een beetje weg. Mag ik het zo zeggen, Jan? Ja, zo mag je het inderdaad zeggen. En ik moet je ook zeggen, ik, ik, ik vind persoonlijk geen, geen verbetering allemaal. Maar aan de andere kant, als je daar echt overin zit, dan zal je er zelf wat aan moeten gaan doen en ja, die animo heb ik ook niet dus ik, uh, ik wil niet te veel klagen en uh, inderdaad wat je zegt, een goede herinnering die is uh, heel fijn om die te hebben ja. als we nog even terugkijken naar uh, postkantoor en alle namen we zijn begonnen uh, zo staat het op de gevel van het oude postkantoor, posterijen en telegraafcontoor wat is er veel veranderd na de Post en Telegraaf? De ja. naam, de naam van, toen was het dus in feite PT, Post en Telegraaf. Als PT is het begonnen, ja. toen kwam de telefonie erbij toen PTT. toen werd En uh, op een gegeven moment werd het koninklijk, dus uh, de PTT en uh, ja. Toen werd het KPN. Ja KPN. K waar staat KPN voor? Uh, koninklijk pakket Nederland volgens mij. Het, uh, ja, het, werd, het werd dus koninklijk. Ja. Ja, prachtig allemaal, maar. Het is. Uh... Ja. En wat voor namen zijn daarna gekomen allemaal? Want... Nou ja, daaruit, daarna zijn nog uh, volgens mijn informatie... Uh, ik weet het niet uit mijn hoofd uiteraard... maar TPG Post, telefoonposterijen, uh, Giro, denk ik. Ik ja. weet het eerlijk gezegd niet. En PTT Telecom. Nou ja, Telecom is duidelijk. Dat is echt van de latere tijd. En TPG Post, uh, ja, dat werd dan later weer veranderd in TNT Post... En ook dat er was geen blijvertje, want uh, inmiddels is het uh, post-NL geworden. En. Uh, dat betekent wel steeds onder per paar jaar nieuwe pakken voor de postbezorgers. Ja, ja, uh, kennelijk combat hè. De kledingindustrie gaat er goed bij. Kennelijk komt dat. Misschien uh, zat die er wel achter. Ja, wie zal het zeggen? <laughs> maar de rode bussen staan nog steeds in het dorp. En ik heb het maar steeds over de PTT, hoor. Ja. Het is, het is het meest vertrouwde eigenlijk. Ja. Dat, uh, ja, als je een brief post, dan, uh, dan zoek je toch naar een rode postbus. Dat, uh... Maar nu gaat het, uh, laat ik zeggen, het nieuwe postkantoor. Ja, dat gaat ook weg. Per 1 juli heb ik begrepen. En wat dan? Dan hebben we geen postcontour meer. Nee, nee. Dan moeten we naar de Bruna voor een postzegel. Ja, ja. ja dat kan je nu ook al trouwens. Maar... Ja. En uh, naar de FOMAR kan je ook uh, met een postzegel kopen. Ja, maar dan is het over met ja, postcontoeren. Uh, uh, uh, uh, vooral voor oudere mensen is dit natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Want die zijn zo gewend geweest om uh, nou ja, naar het loketje te lopen en te, te worden geholpen voor iedereen misschien eenvoudige dingen, maar uh, ja, het zei zo, ik kan, er, uh, ik kan er geen goed woord over zeggen, maar uh, ik zal er ook geen slecht woord over zeggen. Maar dus, na 112 jaar de start van een postkantoor hier, na 112 jaar is het afgelopen en is het nu gewoon bij een winkel ergens, je postregeltjes kopen? Ja. Ja, als je erover nadenkt, is het natuurlijk een hele trieste zaak. Ja. Dat... Uh, ja, het is niet anders, denk ik dan maar weer. En nogmaals, als ik het anders had willen hebben, dan had ik er wat aan moeten gaan doen in de tijd dat het kon. Bestaat een telegram nog? Bestaat dat nog? Dat je oh, weet. Oh, oh. Het zal toch wel? Ja, natuurlijk. Ik hoewel. wel. Ik weet het niet. Tegenwoordig met die, met die laptops en weet ik het allemaal, e-mail. Dat, uh... Je hebt het niet meer nodig? Nee, ik denk niet eens dat, dat, dat, uh, dat er geen enkele vraag naar zal zijn. Toch opmerkelijk, nee, hè? Dus Eigenlijk, eigenlijk heel frappant, ja, nu je dat zegt. Opmerkelijk. Ik heb daar nooit over nagedacht dat, dat ik aan dat laket zat en telegrammen aannam. En dat dat nu helemaal niet meer in vragen is. is. Dat is... Goh, ja jongens, er is toch wel erg veel veranderd, hoor. Ten goede is... en ten slechte. Ja, uiteraard. Maar het is opmerkelijk dat we straks geen postkantoor meer hebben. In ja, plek. dat is, vind ik persoonlijk heel erg jammer. Want uh, ja, kijk, de, de mensen wilden ook graag geld hebben en zo. En vooral de oudere mensen, die vonden het heerlijk om gewoon naar het postkantoor te gaan. En, praatje maken. Uh, praatje maken en, uh, en met 25 of 30 gulden weg te gaan. Ja, ik kan me herinneren dat tante Hans Blauwboer in de hal zat met de kinderpostzegels en dergelijke. Ja, en dat, uh... kinderpostzegels. Ja, ook zoiets, hè. <laughs> ja. Ja. We gaan nog even naar de muziek. MUZIEK <tied> Dolly en Molly met de postbode. Ja, wat toepasselijk vandaag. Ja, hè. Ja. Oh. <laughs> Lieve luisteraars, we zijn bij het laatste stukje aangeland. En we praten met Jan Visser vandaag. We hebben het gehad over het oude postkantoor in het kader van het programma ZFM Oud-Zandvoort. Jan, je bent niet teruggekomen als postbeamte. Wat ben je verder gaan doen? Nou, ik, euh, het is ook, ook eigenlijk wel een apart verhaal. Ik ben in dienst gekomen bij de Mars V. Toen had ik gesolliciteerd bij de politie in Bloemendaal... waar tegenwoordig Albert Heijn in zit. En daar kreeg ik een gesprek met een of andere politieagent... en het eerste wat hij vroeg is, doe jij aan sport? Ik zei, ja. Hij zegt, wat doe je? Ik zei, nou, volleybal en voetbal. Hij zegt, ben je er goed in? Ik zei, nou... Ik zit in het pau-team van de volleybal. Uh, ik heb selectiewedstrijden gespeeld voor het Nederlandse uh, politieelftal. Oh, het, je bent aangenomen. kijk de, Toen dacht ik, toen ik wegging, dacht ik... Nou ja, op die manier wil ik geen politieagent zijn. Ook weer een rare trekje van mij natuurlijk. Dus uh, ik ben ook nu naar de politie gegaan. En ik zag een advertentie van American Express. En in de expeditie, internationale expeditie... En daar ben ik toen aangenomen. Ja, onderin Hotel Krasnopolsky op de Dam zaten die. Later nieuw gebouwd op, de, de, op het Damrak. En daar heb ik dus mijn, mijn werk gepleegd. En ik moet zeggen, nou ja, ontzettend fijn. Want ik heb ook nog wat buitenlandse reizen kunnen maken voor mijn werk. En nou, dat is allemaal goed afgelopen met me. Je hebt een mooi werkzaam leven gehad. Ja, ja tot op zekere hoogte. Want in, uh, in 82 uh, werd de een heleboel waar ik inmiddels bij te rest was, overgenomen door Ruizenko. En toen uh, vielen de nodige ontslagen En daar werd ik dus ook van het een uur op de ander op straat gezet. En, uh, dat was een uh, tamelijk heftige periode. Maar dat houdt natuurlijk tevens in dat ik vanaf 1982 al thuis ben. Ja. Maar je verveelt je niet? Ik verveel me helemaal niet, nee. Ik zie achter je stoel de keus staan. Ja, je gaat straks weer biljarten. Ik heb nog een gezellig biljartclubje. En je weet dat ik ook bij de tuinvereniging heerlijk aan het kaarten ben. Ik kan niet wachten tot september is. Dan gaan we weer beginnen. Hoe ben je geëindigd bij de Klavias competitie? Vind je het erg als ik dat niet zeg? Schaam je niet? <laughs> nou, kijk... Ik, ik, heb, niets, ik heb een excuus, want de eerste zes, zeven weken toen ze begonnen, toen lag ik in het ziekenhuis. Ja. Dus ik ben begonnen met 7 keer 3500. Ja, dat sta je onderaan. dan begrijp je dat je verder niet zo ver meer komt. En, uh, dus ik ben wel van de onderste plaats afgekomen, maar het stelt verder niks voor met mij. Ik ben blij je weer te zien. Ja. En laten we hopen dat de gezondheid goed blijft. Op dit moment gaat het Goed. Ik dank je enorm voor je komst hier naar de studio toe. Ik zou je vertellen, ik, uh, ik had geen voorstelling van hoe het allemaal zou gaan lopen en zo. En uh, ja, ik, ik, ik heb me ook op mijn gemak gevoeld. Ik vind uh, jullie allebei, de man die voor de muziek zorgt en... Uh, Enorm uh, goede manier om mij op, uh, op mijn gemak te stellen. En dat uh, met complimenten. Dat hebben we heel graag gedaan. Lieve luisteraars, dit was het programma ZFM Oud-Zandvoort. We hebben vandaag gepraat met Jan Visser. Jan van Jan Jankie, dat is even voor de Oud-Zandvoorters. En we hebben gepraat over het oude postkantoor hier in Zandvoort. Uh, uniek, we hebben weer veel gegevens gehoord. Veel interesse. Uh, belangrijk toch voor onze geschiedschrijving. Volgende week gaan we praten met uh, nog zo'n bekende zandvoorter. Als ik zeg Willem Buchel. dan zegt iedereen Willem. Ja, Willem komt praten over zijn sportscholen, zijn judo carrière als internationaal scheidsrechter. En we gaan daar uitgebreid met Willem over praten. Willem de groeten te doen. Ik wens iedereen, mijn medes namens Cor, Cor, bedankt voor al je werk weer, techniek en de muziek samenstellen. En we gaan weer genieten van het mooie weer. En ik wens iedereen een hele fijne zondag toe.